De NS laat morgen opnieuw minder treinen rijden. Dat gebeurt volgens de NS uit Voorzorg vanwege de verwachte vorst. Op Schiphol verloopt het vliegverkeer morgen waarschijnlijk volgens het normale schema. Vandaag moesten sommige reizigers meer dan een uur extra wachten op hun vlucht. En ook werden tientallen vluchten geschrapt.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 De Fransen willen de troepenmacht uitbreiden tot 2500 man. Hollande verwacht dat het zeker een week duurt... voor die troepen inzetbaar zijn. België heeft toegezegd dat het twee transportvliegtuigen... en twee helikopters naar Mali stuurt. Het is niet duidelijk of Nederland is gevraagd... een militaire bijdrage te leveren. Agenten die kampen met een posttraumatische stressstoornis... door hun werk kunnen rekenen op hulp van de overheid. Daarvoor is een landelijke regeling van kracht geworden... heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt.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 Het internationale antidopingbureau WADA zegt dat Lance Armstrong onder Ede een bekentenis moet afleggen als hij onder zijn levenslange schorsing als sporter wil uitkomen. WADA laat dat weten naar aanleiding van de berichten over het interview dat Armstrong aan Oprah Winfrey heeft gegeven. WADA zegt dat het met belangstelling kennis heeft genomen van de mediaberichten dat Armstrong bekend heeft dat hij doping gebruikte. Voor het antidopingbureau telt alleen een bekentenis van Armstrong onder Ede en niet een televisieinterview. Het Witte Huis veroordeelt de opmerkingen die de Egyptische president Morsi bijna drie jaar geleden over Joden heeft gegeven. In een videoopname uit 2010, die in het bezit is van de New York Times, vraagt Morsi als leider van de moslimbroederschap de Egyptenaren hun kinderen en kleinkinderen te voeden met haat. Maanden later beschreef hij Zionisten als bloedzuigers en als afstammelingen van apen en varkens.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 Eerder op de avond reden de vrouwen. Daar liep het uit op een eindsprint. Die gewonnen werd door Mariska Huisman. Tweede werd Irene Schouten. En derde, Voske Tamar van der Waal. Het weer vannacht in het zuidoosten lichte sneeuw. Elders droog bij matige tot strenge vorst. Morgen zonnige periode en landinwaarts droog. Met aan zee kans op een sneeuwbui. Het wordt min 3 tot 0 graden. Tot en met het weekend blijft het volop winter. Het is overwegend droog. En de zon schijnt regelmatig. Tot zover het NOS Journaal.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 Weer stonden wij als blikstardientjes in de trein naar Hilversum... die 25 minuten te laat vertrok en waar Breukelen op stond. Excuses voor de ongemak, murmelde het uit de luidspreker. Echt waar, de ongemak. Dat vond ik misschien nog wel het ergste. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Hoe... Is het nu in Bamako? Ik spreek zo meteen Aard van der Heide. Vanochtend kwam hij net terug uit Mali, waar hij 15 jaar woonde en werkte. En, misschien hebt u het gisteren ook gehoord, de Haagse redactie van het Oog stelt deze week elke dag een politiek talent aan u voor. En verder, de wetenschappelijke wereld is in beweging gekomen om te strijden voor open access, als een soort eerbetoon aan Aaron Schwartz, de 26-jarige internetactivist die zelfmoord pleegde. Of er nou wel of niet een record aantal mensen in de file stond vandaag... hoort u om vijf voor twaalf. En Michiel Vos vertelt zo hoe Oprah Winfrey... haar interview met Lance Armstrong aan de man brengt. Maar eerst het nieuws van... Dinsdag 15 januari. De langste file ooit. Ja, ik zit nog steeds even op mijn, uh, op mijn knopje te drukken... want we zitten tegen het record aan. We zijn inmiddels drie kwartier onderweg... En uh, ik ben inmiddels, wat zal het zijn, 8 kilometer verder. Het record was uh, 985. De teller staat nu op 976. Zo. Uh, mijn vrouw die, uh, die is vanmorgen weggegaan om uh, kwart over zeven. En die is geloof ik duizend meter opgeschoven. Die kan de wijk niet uit. Oh, sterker nog, 986. We, We zijn, zijn er over. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat is toch leuk om mee te Dit maken. Dit is een all-time een, een uh, record. Ja, inderdaad. En de langste file die was op de A59. Tussen knooppunt Hooipolder en Os stond het over 50 kilometer vast. Ik kan beter gaan fietsen, vandaag eigenlijk. Of thuis blijven werken, dat kan niet. Tekenen. Soms moet je gewoon werken om die geld te verdienen. Ook het treinverkeer is ontregeld door het winterse weer. Kommen komt wel, denk ik, maar het zal wat langer duren. Den Haag had de meeste sneeuw. De stad werd wakker onder een dikke witte deken. Zo dik hadden de Hagenezen het lang niet gezien. Ik kan me alleen herinneren van het kind af dat het was dat je knie kwam. Maar dat is de laatste tiental jaren niet meer voorgekomen. Om meer brokken te voorkomen gingen 1766 rijexamens niet door. Ik vind het heel stom. Ik wou heel graag afrijden vandaag. Ook al sneeuwt het. Nou, was eigenlijk achteraf het geval uh, dat er wat meer sneeuw viel dan er in eerste instantie verwacht werd. Dus Achteraf gezien was het misschien zo'n weer alarm. toch wel terecht geweest. U hebt een schep bij u, hè? Ik heb een schep bij me. Om die sneeuw los te slaan. Die onder de uh, scootmobiel komt. Onder de scootmobiel zit, ja. Ah, jullie zijn met een sleetje bezig. Ja. Hoe is het hier in de stad? Is het te doen? Ja hoor, voor mij is het te doen. Snowboes aan. Mooi schoon hè, dat fietspad. Ja. Moet de slee optillen, dus dan is het een goed teken voor de fietsers. hè? Ondanks alle overlast is het voor heel veel mensen en natuurlijk voor de kinderen genieten vandaag. Uiteraard was er vooral aandacht voor al het ijs- en sneeuwleed, maar... Er was meer. Zo wordt de situatie rond de zeven gegijzelde Fransen in Mali steeds precairder na de militaire acties. Deze dochter van een van de gegijzelden maakt zich grote zorgen om haar vader. En hij zag er in de laatste beelden die ze van hem zag al zo slecht uit. Je peur een menace op de otages, je peur een video die de otages met een mise en scène hoe een de otages. Andere nieuws dat zich niet liet ondersneeuwen... was het interview dat Oprah had met Lance Armstrong. Twee en een half uur voelde ze de oud-wielrenner aan de tand, maar hij liet niet het achterste van zijn tong zien. I would say he did not come clean in the manner that I expected. It was surprising to me. I would say that we were mesmerized. De vraag die blijft hangen, geeft Armstrong dopinggebruik toe. We zullen het donderdag pas echt weten, want dan wordt het interview uitgezonden. Oprah wil nog wel verklappen dat het geen gemakkelijk gesprek voor Armstrong was. Emotional doesn't begin to describe the intensity or difficulty that I think that in in talking about some of Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Hageman die heeft de krant vanmorgen al ingezien. ProRail heeft een commissie van wijzen aangesteld die de aanbestedingen voor spooronderhoud onder de loep neemt. De spoorbeheerder heeft voorlopig ook alle aanbestedingen voor bulkcontracten stilgelegd. Aanleiding zijn twijfels over de kwaliteit van het eigen aanbestedingsbeleid, schrijft de Volkskrant. Aanleiding is een ruzie tussen ProRail en een spooraannemer, Structon Rail. De aannemer moest vorig jaar een gewonnen aanbesteding... voor een groot aantal onderhoudsprojecten teruggeven... omdat de spoorbeheerder meende dat het niet kon voor dat bedrag. En nieuwkomer op de markt de boot nog minder... en kreeg vervolgens wel het contract. Structon liet er niet bij zitten en schreef een brandbrief aan de Tweede Kamer. De aannemer stelt daarin dat de veiligheid van het treinverkeer in het geding komt... als ProRail het spooronderhoud tegen hele lage prijzen aanbesteedt. Voormalig NS-bestuurder Hammer en twee hoogleraren komen voor de zomer met hun bevindingen valt te lezen in de Volkskrant. Minister Kamp wil af van de controverse tussen wetenschappers... en klimaatsceptici over de opwarming van de aarde. Trouw meldt dat de minister in een vertrouwelijke sessie... met deskundigen en sceptici heeft geprobeerd... om de zin en onzin in het klimaatdebat te scheiden. Kamp wil daarmee de basis leggen voor een nieuw beleid... waarvoor hij als minister verantwoordelijk is. De minister wilde weten welke argumenten in de klimaatdiscussie... op feiten zijn gebaseerd en welke op fictie.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 Volgens de Telegraaf worden hij en zijn bandleden... via Facebook en telefonisch gestalkt... omdat het kwartet van Honing komend weekend optreedt in Eilat in Israël. Het doet Honing pijn dat de groeperingen achter de haatcampagne... hem nu betichten van apartheidspolitiek. In de Telegraaf zegt hij... ik heb zo vaak in Arabische landen opgetreden... en vermeng Arabische muziek met mijn eigen werk. Nu treed ik één keer op in Israël en krijg je dit soort campagnes. Honing zegt dat hij ondanks de campagne gewoon gaat. Chinezen plunderen de Nederlandse supermarkten op babymelkpoeder, schrijft het Nederlands Dagblad. In veel supermarkten en droogisterijen zijn er inmiddels bordjes waarop staat dat klanten maximaal vijf verpakkingen melkpoeder mee mogen nemen. En soms zijn de schappen voor de Nederlandse consumenten leeg... omdat de producenten de vraag niet kunnen bijbenen. Het is de fabrikanten een raadsel wat nu de reden is... voor de babymelkpoeder hamsterende Chinezen. In 2009 gebeurde dat ook al, maar dat was na het melamine-schandaal in China... waarbij kinderen ziek werden. Nu willen misschien ouders de beste voeding voor hun kinderen. En dat lokt Chinese speculanten, die er overigens lang niet altijd zeker van zijn... dat de babyvoeding het land ook in mag, al dus het ND. Het politiebureau in Hellevoetsluis had afgelopen nacht... opeens een paard in de gang, valt te lezen in het AD. Agenten ontfermden zich over een losgebroken Shetlander... die rondscharrelde in een woonwijk in de buurt van het bureau. De agenten namen het dier mee... zodat het niet met de hoefjes in de koude sneeuw hoefde te staan. Omdat de politiemedewerkers dachten dat de buitenlucht... toch beter was voor de Shetlander... overnachtte het dier met zijn dikke vacht... in de overdekte fietsenstalling van het bureau. De eigenarissen haalden het paardje vanmorgen op. De agenten zijn geen moment bang geweest voor de Shetlander... een ras dat toch de reputatie heeft nogal eigenwijs en lastig te zijn. De pony was volgens een woordvoerster nog tammer dan een goal retriever. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Lance Armstrong heeft bekend aan Oprah, zegt Oprah Winfrey zelf. Maar om het met eigen ogen te kunnen zien, moeten we wachten tot donderdagnacht. Dag Michiel Vos in New York... Ja, En uh, tot het zover is, worden wij alvast lekker uh, gemaakt hè, voor die uitzending. Ja, dat kan Oprah heel goed. Het is inmiddels ook niet meer helemaal duidelijk in Amerika... of het deze week nou om Lance Armstrong gaat of over Oprah. Ik ben het zelf een beetje kwijt, want Oprah staat nu al twee dagen... Op alle televisiestations, in kranten, overal te schreeuwen dat zij het interview heeft gekregen met Lance Armstrong. En dat ze dat donderdag en nu ook vrijdag wegens de lange duur gaat uitzenden. Ja, dat interview lijkt minstens zo'n media-event te worden als die bekentenis uh, van uh, Lance. Zelf zei Oprah er het volgende over: Ik denk het the biggest interview i've ever done in terms of its exposure i think back in 1993 i of course i did michael jackson live around the world this is going to be live streamed around the world and we believe that it should be around the world because so many people who don't have access to to to the own channel wanted to hear what he had to say en ik denk dat het aantal mensen die het hebben, it, makes it, makes it het grootste interview dat ik heb gedaan. Ja, haar interview met Michael Jackson valt erbij in het niet. Hè? Uh, we zien vandaag dus die Oprah-machine op volle toeren draaien. Ja, het is een soort slow drip-drip. Met allerlei lekjes en lekken van wat er gaat komen. En Oprah zelf doet dat ook. Ze was dus gisteren in Austin, Texas. In het Four Seasons Hotel. Om daar met Lance Armstrong te spreken. Ze zou het onder de pet houden, hoe noemen we dat geloof ik in Nederland, uh, tot aan donderdag, maar het werd meteen gelekt aan uh, de Associated Press, dat hij had bekend. Dus dat moest zij natuurlijk verdedigen, de volgende ochtend, vanochtend dus bij CBS, daar zit ze dan, tegenover haar oude executive producer, Gil King, en ze hebben dus een gesprekje, waar je net hoorde, over ja, hoe het was om, om, om hem te interviewen. En dan merk je toch dat He, een, een bekendheid zoals Lance Armstrong... He, in zijn kruisgang naar redemption, naar verlossing, ja. naar redding... ga je toch eerst naar de queen of, of uh, redemption, de koningin ja. van de biech... en dat is nog steeds Oprah. She is the queen of the confessional, wordt ze genoemd in Amerika. Ja. Als je een, nog een goed, prettig gesprek wil hebben op de bank bij Oprah... dan moet je ja, bij haar zijn, wil je nog iets menselijks houden. Ja, en dan noemt ze ook nog even heel subtiel haar eigen website... en televisiekanaal ja, tussendoor. Ja. Nou ja, kijk, Oprah is ook niet helemaal meer Oprah... He, dat, Oprah was vroeger natuurlijk de blockbuster king, de, de, de, de queen of daytime television. Nu zit ze op een wat obscuur kanaal, wat niet goed te vinden is voor de meeste Amerikanen, tussen de honderden kanalen. En het is maar de vraag of mensen donderdag en vrijdag het überhaupt kunnen vinden en kan kijken. Dat kanaal krijgt minder dan 350.000 kijkers per dag, dat is niet veel in Amerika. Nee, nee, en die ja, website, ja, daar is ook nog niet enorm veel enthousiasme voor. Dus ja. het is ook goed voor Oprah wat hier gebeurt. Ja, heeft ze ook nog verteld hoe het haar gelukt is om Armstrong te strikken? Ja, dat is een mooi verhaal volgens haarzelf. Oprah vond het erg leuk om over haarzelf te praten uh, vanmorgen. Ze was in haar eigen huis in Hawaii op eiland 1. En op eiland 2 in zijn eigen huis was Lance Armstrong. Over de kerst, op de kerst, zoals dat nee. dan gaat met veel celebrities. En toen werd er gebeld tussen die twee huizen op verschillende eilanden. Toen kwam er een afspraak en zou hij vliegen naar haar eiland. Zij, hield hem, uh, zij haalde hem op met haar, niet haar gebruikelijke chauffeur. Want die zou worden herkend bij de airport maar met een stand in chauffeur toen gingen ze zitten in haar keuken, die ze vervolgens had schoongeveegd van alle kindertjes uit haar Zuid-Afrikaanse school, die ze ook nog te eh, gast had in haar huis. Toen hebben ze de afspraken gemaakt over hoe gaat het interview eruit zien, wie mag er in de kamer, mogen er advocaten bij, wordt er betaald, welke vragen mag je wel en niet stellen. Ja, zo zou ik ook wel willen bekennen, hè, zo met Oprah onder het genot van een drankje ergens in eh, Maui, eh, Hawaii in december. Nou, er zijn nog geen fragmentjes vrijgegeven hè, van het echte interview, dat wordt nog nee, angstvallig bewaard. Ja, dat wordt bewaard. Het, het, het lijkt wel alsof dit, dit is allemaal voorspel. En het ja. echt interview hebben we nog niks van gezien. Nee. En het is fantastisch, Amerikaans. Zij is op zoek naar de, de second chance en die krijgt hij misschien via Oprah. Ja, ja, goed. De PR van Oprah die, uh, die uh, draait dus op volle toeren. Ze pakt gewoon nog even haar momentjes, denk, zo lijkt het, hè? Ja, het lijkt alsof ze inderdaad, inderdaad met, een, met een tegenvallende kanaal... ...de tegenvallende ja. magazineverkoop... ...dat ze dit nog even uit weten te slippen. Maar ze is natuurlijk niet voor niets ooit de koningin van de dag televisie geweest. Ze weet het natuurlijk heel goed te vragen. Ze had zich enorm ja. voorbereid. Ze had alle boeken gelezen tegen en voor Armstrong. Ze had 112 vragen oh. voorbereid. Daar is ze niet helemaal aan toegekomen, zei ze zelf. Maar ze voelde zich alsof ze een kind was tijdens een examen. Zoveel ja. wist ze. Ah. En hij was gespannen. Zij ook. Ze, en ze, was, en ook, ze was ook weer uur, dik geworden. Zag ik. Ja, is ook, natuurlijk daar daar daar ging het dan gelukkig even niet over, maar dat dat is ook Amerika niet ontgaan, hè? de de zeg maar de bungee jump van The Weight of opera, waar we dus wekelijks over worden geïnformeerd, maar dat inderdaad dat ook dat moeten we allemaal meenemen. <laughs> Oké, okay, dankjewel Michiel Vos. Televisie. Ja, dankjewel. What you love Ain't got nothing but love for you Yes, I De Robert-Cray-band was dit. Ja, U hoorde het net al in het uh, nieuwsoverzicht. De onrust in Mali houdt aan. Binnen enkele dagen moeten de eerste Afrikaanse militairen in het land zijn... om de Fransen te helpen in de strijd tegen de islamitische rebellen. Bij mij in de studio zit Aard van der Heijden. Hartelijk welkom. Dank je. Ja, um, uh, u bent vanmorgen teruggekomen uit Bamako. Ik was twaalf uh, uur uh, op oh, Schiphol. Ja. Hoe, hoe, hoe was het daar? Bamako was een heerlijke, rustige stad... <laughs> Um, en eigenlijk als uh, iemand niet weet dat er oorlog in het noorden was... dan zou hij zeggen, oh, wat is dit een fijne stad. Ja. De temperatuur was aangenaam, de mensen waren ontspannen. En, uh, maar als je weet dat, uh, wat er in het noorden aan de gang is... En als je een tocht langs de Franse ambassade maakt... en de Amerikaanse ambassade, dan weet je dat er meer aan de hand is. Ja. En zijn er ook uh, uh, extremistische groepen, bijvoorbeeld in Bamako? Nee, in Bamako niet. Ik werd wel iedere morgen uh, laatste week... door een oud collega van me gebeld, een uh, toerrek... die een hoge functie op het ministerie van Energie heeft. En hij belde iedere morgen even, uit hoe gaat het met je? Ja. En... Uh, op een gegeven moment zei hij eigenlijk... je moet naar huis toe, als je hier niks meer te doen hebt. Ik zei ah, maar daar, waarom dan? Hij nee. zegt, nou, er zijn mannen met lange baden in de stad... en dat uh, zijn de extremisten. En we weten niet waar ze zitten. En... Uh, dat is de angstcultuur dan. En wie zijn maar, dan het doelwit? Euh, Blanken. Mm -hmm. Mensen zoals ik en uh, Fransen. Maar dat schept toch een sfeer van angst, zou je zeggen? Ja, als je ze niet ziet en als je het niet weet, dan is de angst er niet. Ja. Maar zondagavond zat ik nog een biertje met iemand te drinken... en die bracht me naar mijn logeeradres toe en die zei heel duidelijk moet niet in iedere taxi stappen, want uh, er zijn taxichauffeurs die met hen samenspannen vanwege het geld. Ja. Zijn mensen bang over het algemeen? Mensen waren vorige week donderdag erg bang. Het was een hele gespannen sfeer. Toen was Kona ingenomen, ik ken die stad. Ik ben er heel vaak doorheen gereden. Die ligt zo'n beetje tussen het noord en het zuiden, in, die hè? Die ligt uh, ongeveer 60 kilometer ja. van Mopti. Mm -hmm. En als, je na, als ik naar Gao reed met mijn eigen auto, ik reed dan alleen en dan kwam ik altijd door Kona in. En dat was nu bezet door de rebellen. En dan zag je beelden op de televisie. Uh, dan zag je ontzettend veel uh, landcruises met rebellen erin. En dan, ja, mijn eerste vraag was... hoe komen ze aan al die landcruises? En hoe komen ze aan, alle, aan de brandstof? Nou... Weet je het ondertussen? Uh, dat zijn allemaal speculaties. Bamako is niet een stad waar uh, ontzettend veel geruchten langs gaan. Maar als je goed nadenkt, en ik heb daar ook een beetje proberen te achterhalen... Uh, de brandstof die komt allemaal uit, uit Algerije en die wordt ingevlogen. Hoe dat allemaal kan, dat weet ik niet. De landcruises die schijnen allemaal uit Via Ghana door uh, Burkina Faso. De grote bemiddelaar, de president van Burkina... Die uh, speelt in spel. Die heeft hele goede contacten met de rebellen. En ik weet, ik ben ook in Burkina geweest. Buurland, ik kan, he, het ja. niet, kan het niet uh, bewijzen, maar ik hoor dat overal... dat die uh, landcruises van de rebellen uh, via hem gekomen zijn. Maar is, heeft Burkina Faso dan ook een, een president... die uh, islamitische, of islamistische secretie is? Nee, hij is christen, hij ja. heeft les. En, uh, maar het is een man, ik noem hem altijd een man... met zeven duivels om hem heen. Okay. Die heeft in de strijd in Liberia juist ook schatrijk geworden... door wapens te leveren aan de verkeerde mensen. Uh, je hebt bijna 15 jaar gewoond hè, in Bamako. Ik heb en... heel lang in Bamako gewoond. En gewerkt? Ik, uh, ik heb er gewerkt. Ik, uh, Als wat eigenlijk? Ja, dat heet consultant. Maar ik werd uh, ingehuurd door uh, allerlei clubs... om uh, evaluaties te doen, studies te doen. Ik heb bijvoorbeeld voor... Uh, uh, een Nederlandse uh, kerkelijke club heb ik heel lang de schoolkantines in Noord-Mali begeleid. Het gebied wat nu door de rebellen ja. bezet wordt. En uh, hoe was het in die tijd, in 1984? Het uh, was uh, een heerlijke tijd. Mali was zo'n vredig land, mensen waren vredig. En ik voelde me fijn. Ik was daarvoor in Angola geweest. Ik had daar en, in de oorlog gewerkt. En daar was het veel heftiger? Uh, dat was veel heftiger. Bamako was toen ook veel kleiner nog. He? Maar Bamako was een stad van uh, 300.000 mensen. Ja. En je hebt nu meer dan 2 miljoen mensen. En ja, er zijn schattingen van 3 miljoen. gegaan. Dat is ontzettend hard gegaan. Er is ontzettend veel verkeer, heel veel nieuwe huizen, heel veel grote huizen. En heel veel verschillende bevolkingsgroepen, hè? Waren, ja, maar die, ja. Uh, Mali is een land, uh, dat is een lappendeken van allerlei culturen. Er worden ook heel veel talen gesproken. Maar ze hebben uh, een, een, een groot goed groot ja. dat die culturen... Uh, ja, die hebben eeuwen met elkaar geleefd. Ja, maar ergens is dat omgeslagen... Nee, het is niet omgeslagen, want ik hoor heel veel de laatste dagen weer het woord... we moeten er zelf uit zien te komen. We moeten door, de, dat heet in het Frans, de concertation overleg. Eigenlijk wat Bisschop Tutu in Zuid-Afrika met de waarheidscommissie gedaan heeft. Maar ik heb toch begrepen dat ongeveer begin jaren negentig wel het een en ander veranderd is. Dat er uh, toch, uh, ja, geld kwam. Nou, het klant, is, uh, straatbeeld, de vrouwen... Nee, is dat niet waar? Uh, je ziet vanaf de... Ik ben in 85 dagen gekomen. Je ziet steeds meer gesluierde vrouwen. Mm. Ook de vrouwen die een, uh, een, een, een zwarte lap voor hun mond de, hebben. Zo'n nikaap? Ja, ja. nikaap heet dat. En uh, die zie je steeds meer. En dat is uh, veel geld uit Saoedi-Arabië... en vooral uit Qatar. Die uh, eigenlijk met geld uh, mensen beïnvloeden. Ja. Want die tuarek, hè, die die nu in het noorden zitten... He, die, die zaten daar natuurlijk altijd al. Maar die, die, die, Isle, die, die mensen uit Libië, he, die na de val van Gaddafi, hebben die eigenlijk, ja, zijn die met de touarek opgetrokken. Zo ja, is dat dat waren aanhangers van Gaddafi. Die uh, hebben in het leger van Gaddafi gewerkt. Die, uh, die zijn na de val van Gaddafi, ja. waren ze in feite besmet. Die zijn teruggekeerd met veel, hele zware wapens. Ja. Het Niger, het buurland, heeft ze allemaal ontwapend. Mali heeft dat niet gedaan. Er is Erg veel kritiek op de vorige president... Ja. die zijn afkorting is ATT... Amadou uh, Toure... Toumani Toure... en uh, uh, er gaan heel veel verhalen rond... dat hij erg veel geld van die mensen gekregen heeft... Ja. Het leger is daar geleidelijk aan gedeserteerd. Er zijn veel soldaten, de schattingen zijn 400, die werden gevangen gehouden. Er is ontzettend veel met geld gerotzooid. Mm. Uh, wat er precies gebeurd is, ja. dat weet men niet. En die, die, dat die Fransen daar nu zijn, zijn de mensen daar over het algemeen blij mee? Mensen zijn ontzettend blij, blij. blij. Zelfs ik ben blij. <laughs> en je ziet... Uh, ja? Je zag allemaal taxis op straat met Franse vlaggen. En Frankrijk is ineens heel populair geworden. Hun president, die heet Hollande. En ik kom uit Holland. Oh, dat, is, dat maakt ook nog verschil. Ja, ik zeg dan altijd, Hollande komt oorspronkelijk uit Nederland. Wat een <laughs> goede man. Ja, maar het is natuurlijk toch voormalige kolonisator dat ze nu weer zo zijn. Ja, maar daar zijn ze overheen. Ze zien dat uh, het leger is uh, onder de democraten ontzettend verzwakt. Ja. Dat is in 1991 al begonnen. Daar komt veel informatie over vrij. Er ja. is heel weinig in geïnvesteerd. En um, ja, het bekende verhaal wat ik van een goede vriend van me hoort... Ja. is dat onder Moussa Traoré, de ja. vorige generaal, die werd verdreven. En toen kwam Alfoma Conneré. Ja. En... Um, dat ging over de benzine. Moussa die heeft heel systematisch iedere maand benzine in hun tanken gedaan. Oké. Okay. Die Fransen kregen hulp van die Afrikaanse troepen. Die moeten er dus binnen een paar dagen zijn. Wat oh, denkt zijn u? er Ga al. Ja, maar die, die, die, ik zag al militairen. Maar gaat dat lukken, denkt u? Uh, lukken? dat? Uh, uh. Die zijn ook uh, niet go goed georganiseerd en niet goed getraind. Nee. Uh, de Fransen zijn zo goed getraind, ja. dat zie je op televisie... die... Uh, in Bamako zie je geen Franse militairen. Gisteravond op het vliegveld in Bamako... je ziet helemaal geen Franse aanwezigheid. Ik ben met de F. Frans vertrokken. De controle is ontzettend streng. Ja. En dan zie je weer de, de Franse discipline. Ja. Wij noemen dat dan arrogantie. Maar uh, ze zijn ontzettend goed georganiseerd. Goed. En de nee. Malinezen zijn ontzettend blij... We gaan het afwachten hoe, uh, hoe dat verder gaat. En, uh, dankjewel uh, ja, dank je wel, Aard van der uh, En muziek uit mali Bobakar Traoré. Oh. Mooi toch? Ja, heel mooi. Ja, dit gaat nog heel lang door, hoor. Heerlijke woestijnzandmuziek. Canoe heet het nummer van Bobakar Traoré. Hij was hier ooit in de studio van Het Oog. We gaan naar Den Haag. Wie zijn de Kamerleden waar we het komende jaar veel van gaan horen? De politieke redacteuren van Met het oog op morgen hebben hun keus gemaakt. En die laten we deze week horen. In Den Haag is onze politiek redacteur Hans Andringa. Dag Hans. Dag Mieke. Ja, gisteren introduceerden we Stientje van Veldhoven van D66. Wie is het vandaag? Arnold Merkies van de Socialistische Partij. En waarom is hij uitgekozen? Merkies is de opvolger van Ewout Iergang. Dat was de vorige financieel woordvoerder... die de nodige naam en faam in de Tweede Kamer heeft opgebouwd. Merkies die krijgt een hele lastige taak, want uh, ja, Ergang, die, uh, nogmaals, hij deed uh, heel goed. Hij vertolkte altijd heel goed dat afwijkende geluid van uh, de Socialistische Partij. Uh, denk aan uh, de SP-opvattingen over hoe moet je de economische crisis aanpakken, hoe moet je de eurocrisis aanpakken. En uh, ja, Ergang die kon dat altijd doen zonder echt ongeloofwaardig te worden. Die uh, SP-kritiek, die typische SP-kritiek van Eergang... heeft de sp toch nog niet echt veel opgeleverd. Hè. Er was altijd wel een meerderheid die de andere kant op ging. Ja, en dat is dan meteen uh, de test voor uh, Arnold Merkies. En daarom gaan we hem het komende jaar beter in de gaten houden. Want hij moet dus uh, de goede toon zien te vinden. Uh, op een aantal punten heeft de Socialistische Partij... wel gelijk gekregen met hun kritiek. Uh, ze zeiden bijvoorbeeld al heel snel... Al die sterke, strakke bezuinigingen in Griekenland... dat moet je niet doen, want je bezuinigt dat hele land kapot. Dat hebben we inderdaad allemaal gezien, dat dat gebeurd is. Ook de sterke bezuinigingen in veel andere Europese landen... dat zou niet goed zijn voor de economie. Je zou alleen maar recessie krijgen. Dat zien we op dit moment ook. En ja, Merkies is een goed ingevoerde econoom. Hij heeft jarenlang met uh, Ewoud Eergang samengewerkt. En het is dus de vraag of Merkies het komende jaar voldoende draagvlak... in de Tweede Kamer weet te vinden om in elk geval een aantal ideeën... en inzichten van de Socialistische Partij aan de meerderheid te helpen. Oké, okay, we gaan luisteren naar Merkies en naar professor Wim Voermans. Wat is zijn rol? Nou, wij hebben onze keuze uh, van Kamerleden voorgelegd aan uh, Voermans. Hij heeft een soort meetlat ontwikkeld... Uh, aan de hand van een aantal criteria van Voermans probeert hij een voorspelling te doen... of die Kamerleden, waar wij van denken dat hij het goed gaat doen... of die ook volgens zijn criteria een kans maken om het dit jaar goed te doen. En dan let hij op uh, bestuurlijk inzicht, gevoel voor politieke verhoudingen... en of mensen een goede achterban hebben of ze een echte partijman of vrouw zijn. Oké, okay, laat maar horen. Ik ben Arnold Merkies, 44 jaar. Tweede Kamerlid voor de SP. Ik doe financiën. En uh, dat nou hou ik me voornamelijk bezig met uh, de financiële markten, begrotingen... en een stukje belastingen als het gaat om internationale belastingen. De naam uh, Merkies, ik weet niet waar die oorspronkelijk vandaan komt. Maar uh, het is wel zo, als je iemand tegenkomt in Nederland die Merkies heet... dan is het uh, bijna altijd mijn familie. Ja, Merkies, uh, een beetje een onbeschreven blad. Wel iemand die in de partij lange tijd in de partijkader uh, gewerkt heeft... Met uh, Merkies hebben ze weer een goede uh, econoom. Zijn vader was zelfs uh, econometrist, komt uit de economenfamilie. Uh, zijn zus zit zelfs in het Europees parlement. Hè. De Merkies-familie uh, weet iets van Europese financiën, zou je kunnen zeggen. Nou, Het lastige is vooral um, om uh, gewoon je eigen, je eigen verhaal te vertellen. Ik kan geen kopie zijn van Ewout Eergang... Um, wel, ik wel um, weet precies wat hij deed. Want ik werkte al voor hem. Ik werkte als medewerker al voor hem. Dus uh, in feite um, ja, is het heel logisch om die lijn voor te zetten. Maar um, het is ook wel duidelijk dat ze zoeken naar een alternatief voor Iergang. Dat het. Uh, ...duidelijker gaat worden dat niet meer de economische analyse leidend moet gaan zijn... ...maar dat het echte SP-geluid daarin leidend uh, moet gaan zijn. Tenminste, dat is iets uh, wat uh, Merkies zelf uh, al heeft aangegeven... ...dat hij dat wil gaan doen. En dat is natuurlijk een bananenschil van je welste. Ewout Eergang die had ook een ideologisch verhaal... ...maar de wereld die verandert natuurlijk wel... Bijvoorbeeld dat er steeds meer uh, Europese wordt, steeds meer op Europese samenwerking uh, daarover wordt gesproken. Dus het is logisch dat je verhaal daar ook uh, meer over zal gaan. Als je loslaat de ordentelijke analyse, uh, dan uh, word je daarmee kwetsbaar voor anderen die wel uh, gewoon de cijfertjes erbij houden. En nou, we hebben gezien in aanloop, uh, naar de verkiezingen van 12 september, uh, wat er dan uh, kan gebeuren uh, als je niet uh, je cijfers op orde hebt op uh, financieel-economische terrein. Dus uh, dat lijkt me een valkuil voor hem. Um, de 3%-norm waar dit kabinet zich heel strikt aan wil houden als het gaat om een begrotingstekort. Ja, dat levert op termijn toch wel, of op termijn, dat levert al heel snel enorme problemen op. En je ziet ook keer op keer dat de IMF, de OESO, uh, het Centraal Planbureau met um, bevindingen komen van... oh, het is toch eigenlijk wel veel destructiever die bezuinigingen dan we hadden gedacht. Ja, als ik daar dan uh, PVDA niet in meekrijg, dan zal ik in ieder geval uh, daar wel op de tom slaan dat, uh, dat, dat zij dan moeten veranderen. Je kan één keer per jaar natuurlijk je fractieleiders flink keer laten gaan... Uh, tegen de voorgestelde begroting en hoe we het jaar ingaan. Maar als je succes wil bereiken, is het wel verstandig om gaande het jaar... Uh, conclusies te maken, afspraken te maken. Kijken hoe je andere partijen kan winnen op details voor jouw standpunt. We zullen natuurlijk meerdere moeten vinden voor onze ideeën. Dat zal niet altijd lukken omdat er een uh, PVDA-VVD-kabinet uh, zit. Dus dat zal best wel lastig worden. Maar goed, dat is natuurlijk wel ons uh, streven. En anders wordt het gewoon het zwaar bekritiseren van de weg die is ingezet. En ja, als je dan te scherp uh, politiek profileert, dan gaat je dat niet lukken. Uh, dus dat is altijd een enorme spagaat waar uh, zeker de SP in de komende tijd voor zal staan. Van hoe zorgen we ervoor dat we geloofwaardig blijven, maar ook resultaat behalen. En ik hoop dat uh, Merkies dat gaat lukken. En morgen introduceert redacteur Wilma Borgman Mark Verheyen van de VVD. She walks in so many ways. Een nummer van de Jayhawks. De zelfmoord van de Amerikaanse internetactivist Aaron Schwartz... heeft heel wat losgemaakt. Bij activisten, maar vooral ook bij wetenschappers wereldwijd. Schwartz streed voor het openbaar toegankelijk maken... van wetenschappelijke publicaties. Hij hackte een database met onderzoeken en daarvoor werd hij aangeklaagd. En er hing hem een lange gevangenisstraf boven het hoofd. Maar die rechtszaak zal hij dus niet meer meemaken. Ondertussen is er wel een discussie op gang gebracht... Hoe openbaar moeten wetenschappelijke onderzoeken zijn? Ik ga erover praten met Rob Gongrijp, oprichter van Access for All... en onder meer bekend van zijn offensief tegen stemcomputers... en ook met Francisca de Jongs als lid van het Algemeen Bestuur van de NWO. Rob Gongrijp, uh, ik, begin, uh, ik begin bij jou. Zwarts motto was onderzoek dat met publieke middelen is betaald. Belastinggeld moet ook voor het publiek beschikbaar zijn. Daar heeft u toch een punt, hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat ook zo is. Ja. Overigens werd er in de intro gezegd dat hij die, uh, die artikelen gehackt had. Um, hij, is, uh, hij heeft op MIT, wat een, een soort uh, overeenkomst had met die jstor database... waardoor iedereen op het netwerk van, uh, van MIT gewoon naar believen die artikelen mocht downloaden... heeft hij precies dat gedaan. Hij heeft die artikelen daar gedownload. Ja. Uh, je zou kunnen zeggen dat het niet netjes is. Je zou kunnen zeggen dat het is een, een, uh, eventueel zelfs een overtreding is van, van de regels van JSTOR zelf. Maar in ieder geval in de zin van de wet was het geen hekken. Nee, het was maar... gewoon het gebruik maken van de rechten die er op MIT nou eenmaal waren. Jawel, maar de Amerikaanse justitie denkt daar toch, toch anders over. Anders zou er toch geen uh, gevangenisstraf boven zijn hoofd hebben gehaald. Oh ja, de, de justitie heeft daar wel anders over gedacht. Maar justitie, uh, de prosecutors in de Verenigde Staten hebben een, een, een enorme profileringsdrang. En er is, zeker op het gebied van hekken uh, zijn er een aantal dingen heel ruim gedefinieerd. En er is een soort grote geldingsdrang bij, bij prosecutors om, om een naam voor zichzelf te maken. Ja. Maar alle betrokkenen. Uh, waaronder ook Jstor store zelf hebben gezegd... ja, ho, wacht even, dit, dit willen wij helemaal niet. En uh, daar is de prosecutor dus eigenlijk zelf aan de haal gegaan. Daar is ook nu grote kritiek op. Yeah. Dus om zomaar te zeggen dat hij die, die database gehackt had... dat is, dat is nee. echt te kort door de bocht. Oké, okay, goed. Dat is dan nu rechtgezet. Uh, Francisca de Jong, uh, speelt die discussie ook in Nederland? Um, ja, zeker. In Nederland... Uh is er al uh, zeker meer dan tien jaar, uh, dat is al eigenlijk in de vorige eeuw begonnen... een discussie over of de tijd niet rijp is om uh, over te stappen naar open access. Hè? Want dat is wat, het, uh, uh, wat in dit geval het onderwerp is. Uh, dus open access is het publicatiemodel waarbij uh, de onderzoeksgegevens niet uh, via abonnementen beschikbaar zijn voor onderzoekers en andere gebruikers, maar um, vrij toegankelijk zijn... waarbij dan op een andere manier de kosten die met dat publicatiesysteem gemoeid zijn gedekt worden. Ja, want die abonnementen, hoe gaat dat dan? Nou, nu is het zo dat uh, universitaire onderzoekers, om het even daartoe te beperken... Mm -hmm. uh, bij uh, alle tijdschriften waarvoor hun instelling een abonnement heeft afgesloten... Uh, gratis toegang hebben, hè? Of, of niet gratis, maar dat is dan door hun instelling betaald... Um, en die kosten van die abonnementen die lopen enorm op. En uh, heel lang hebben de uitgevers daarbij een monopoliepositie gehad. En dat is natuurlijk uh, heel onbevredigend. Want die uh, onderzoekers die dragen bij aan dat publicatiesysteem met hun uh, met hun. ...eigen artikelen die, waarvoor ze, uh, behalve hun salaris dat ze van de universiteit krijgen, geen vergoeding krijgen. Er zijn reviewers, dat zijn ook vaak mensen die voor de universiteiten werken... ...die bijdragen aan dat systeem van kwaliteitscontrole, peer review zoals we dat noemen. Ja. Die krijgen ook geen geld voor werkzaamheden. Alle inkomsten die gegenereerd worden via die abonnementen vloeien in de zakken van de uitgevers, uitgevers en de aandeelhouders... En uh, zolang zij een monopoliepositie hebben, is dat natuurlijk heel onbevredigend. Want je, je hebt geen enkele invloed op de hoogte van die kosten. Uh, en die zijn behoorlijk. En die zijn behoorlijk. En uh, kijk, de, uh, het mondiale systeem van wetenschappelijke publicaties groeit enorm. Er zijn steeds meer uh, tijdschriften, steeds meer onderzoekers die uh, behoefte hebben aan publicatiekanalen. Uh, een, een, een enkele universiteit kan zich niet veroorloven. om op um, uh, al die tijdschriften geabonneerd te zijn. Dus ja. er is altijd een beperking. Ik stel, um, ja. Rob Gongrijp, uh, de, de uitgeverijen zijn dus veel te machtig geworden. Ja, maar, maar de tijd om die macht te breken is ook wel heel duidelijk aangebroken. Je ziet dat op allerlei vlakken. Hè? Uh, in, di in dit geval is het, is het extra erg omdat het wetenschappelijk onderzoek betreft. Er is een soort traditie van academische vrijheid die kennis is van ons allemaal. Bibliotheken zijn ooit opgericht om kennis voor iedereen beschikbaar te maken. Juist om, om, om dat soort ongelijkheden uit de weg te ruimen. En dat nu bijvoorbeeld internationaal de firma Elsevier en anderen... Uh, inderdaad met een systeem waar zij niemand vergoeden... Uh, monopoliepositie heeft verworven en al dat geld in de zak steekt. Ja, dat, dat moet natuurlijk niet kunnen. Maar moet zo'n dienst dan helemaal gratis zijn? Of zeg je, nou, daar mag er best wel een, een, een fatsoenlijke vergoeding voor uh, tegenover staan? Nou ja, het is in het belang van de samenleving dat ja. we die kennis verspreiden. Ja, ja. En, en, en alle, zoals, zoals uh, net al, al heel duidelijk gezegd werd... alle betrokkenen worden al betaald door de universiteiten. Ja, Francisca de Jong, wat vind jij? Uh, mag er best wel wat voor gevraagd worden? Nou, als de, als de uitgevers voor de universiteiten, voor de academische wereld, uh, uh, dienstverlening verzorgen... dan is het natuurlijk redelijk dat daar een vergoeding voor is. Uh, maar je kunt het model uh, uh, aanpassen en zorgen dat... Uh, um, de controle op hoeveel geld eruit gaat... Ja. Uh, uh, op een andere plek komt te liggen. Ja, maar die, die, uh, zou je kunnen zeggen dat is toch wel de wetenschap te verwijten? Die hebben dat op een of andere manier toch uh, laten lopen? Nou ja, laten lopen. Kijk, er is natuurlijk heel lang... Uh, zolang papier de drager was van de informatie... Hè, zolang alle artikelen uh, gedrukt werden... en uh, een logistiek systeem nodig was om al die publicaties op... Uh, de juiste plek te krijgen in de bibliotheken, et cetera. Uh, uh, was er uh, een, uh, een dienst door uh, uh, was er uh, belang gemoeid bij uh, een organisatie die dat, of een bedrijfstak die dat, uh, die, die dienst wilde leveren. Nu uh, informatie digitaal beschikbaar kan worden gesteld, zijn die logistieke kosten een stuk minder. En is het ook makkelijker om het delen van uh, uh, dat proces over te nemen. Heel veel uh, wetenschappers kunnen zelf uh, uh, een artikel goed vormgeven. Ze kunnen ja. zorgen voor uh, uh, annotaties en het toekennen van, uh, uh, van sleutelwoorden. Er zijn allerlei manieren waarop de taak uh, door de wetenschappers zelf... voor een deel kan worden overgenomen. Ja. Rob Gongrijp, wat vind jij? Heeft die wetenschap dat ook wel enigszins aan zichzelf te wijten dat het zo gelopen is? Ja, voor een deel natuurlijk wel. Maar aan de andere kant je kun je als enkele wetenschapper... of zelfs als enkele universiteit... Uh, aan zo'n monopoliepositie niet altijd iets veranderen. Um, ik denk dat vooral de overheid hier uh, uh, veel sterker moet ingrijpen. In allerlei landen is, speelt dat ook al. In Engeland speelt een discussie... Uh, waarbij de overheid uh, uh, open access eigenlijk min of meer verplicht stelt... Uh, voor alles wat met overheidsgeld is. Dus eigenlijk alles wat in universiteiten gebeurt. Uh, om dat te dwingen dat dat openbaar op het internet komt. En er wordt door analisten ook wel gezegd dat dat, dat, dat, dat uh, grote, uh, groot geld gaat kosten aan, de, aan de, die uitgevers. Ja, en dat is, dat is hoog tijd. Want, de, wat bedoel je nou eigenlijk? Dat de overheid die uitgeverij dan een zekere manier, een zekere manier schadeloos zou moeten stellen? Nee, waarom zou, je hoeft toch niet schadeloos te stellen nee. dat wat... Nee, maar wat, als, een dienst, sorry, nee, maar, als een dienst leveren, dan moet er wel geld op tafel zijn gaan. Dat natuurlijk niet zomaar voor niets doen. Ja, maar de vraag is wat, wat die uitgevers nog voor dienst leveren in dit tijdperk. Nou, dat neemt dus allerlei, af. Ja, dat neemt af, zeker. Dus, dus die bedragen die ervoor uh, beschikbaar zouden moeten zijn, die kunnen lager per, per publicatie. Ik, ik heb met deze discussie eigenlijk uh, goed kennis gemaakt in 1996. Uh, toen was de, de commissie van TRA heeft toen uh, onderzoek gedaan naar de opsporingsmethode van politie en justitie. Mm -hmm. Um, en daar was toen een rapport uh, uitgekomen. En dat rapport is, is een overheidspublicatie. En als zodanig rust daar geen, geen auteursrecht op. Uh, en toen zeiden de SDU, de voormalige staatsdrukkerij... die zeiden van ja, maar wij, wij geven dat extra vorm en wij voegen waarde toe. Mm -hmm. En dus verkopen wij dat rapport op CD-ROM voor, voor duizend gulden toen nog. Um, en toen hebben wij uh, met een groepje mensen die CD-ROM leeggelepeld... Uh, met een heel. Uh, en, en op, op, op internet gezet en ook weer op een andere cd -ROM gezet... Waarbij we als het ware gepoogd hebben om die toegevoegde waarde van, van SDU uh, te verwijderen. En dat is, het heeft toen geleid tot een enorme discussie... die ervoor zorgde dat dat soort dingen nu niet meer zo gaan. Ja, maar dat speelt dus al bijna twintig jaar, begrijp ik. Dat speelt ik. dus al twintig oh, ja, jaar. En wat Aaron Swartz gedaan heeft, is precies hetzelfde. Hij heeft gepoogd om die discussie... door, door, het, door het bij elkaar rapen van, wat, van, van, van die artikelen... en het openbaar beschikbaar maken daarvan... heeft hij gepoogd om die discussie uh, in nieuw vaarwater te brengen. Ja, uh, Frans... Die industrie gaat zichzelf niet veranderen. Dat moeten wij met z'n allen doen. Die nee, industrie... Voor die industrie is alles nu prima. Maar Fran ja. Francisca de Jong, hoe komt het dat er dan eigenlijk zo weinig gebeurd is in die tijd? Nou, er is van alles gebeurd. Uh, er zijn uh, uh, sinds het eind van de jaren negentig uh, heel veel zogenaamde open access tijdschriften opgericht. die op een andere basis werken. Uh, uh, dat zijn vaak initiatieven die uh, voor een deel uit de onderzoekerswereld zelf naar voren zijn gekomen. Hè? Dus uh, uh, mensen die met elkaar een redactie gevormd hebben. Uh, en al dan niet met behulp van uh, uitgevers die bereid zijn om tegen andere vergoedingen een, een rol te spelen, uh, een, een, een nieuwe structuur hebben opgezet. En die open access tijdschriften die, uh, die groeien nu als paddenstoelen uit de grond. Dus de... In, in, in Nederland uh, heeft NWO uh, een aantal jaren geleden besloten om initiatieven voor het oprichten van dat soort tijdschriften te ondersteunen. Dus er gebeurt wel uh, van alles, maar er het, gaat, uh, alles, het ja. gaat langzaam begrijp nou, ik. Nou, uh, ik, ik denk dat het een, een, een, een lange aanloop heeft gehad, maar dat het nu toch heel snel uh, in beweging gaat komen. De, om nog even aan te vullen op de discussie van de net. Nee. Uh, in Europa is heel nu, kort, is heel kort. Oké, okay, nou ja. ja, Europa heeft nu besloten dat uh, voor het toekomstige onderzoeksprogramma, het kaderprogramma, Horizon 2020, dat al het onderzoek dat daarin wordt geproduceerd... in open access beschikbaar moet komen. Ja. Dus dat dwingt de uitgevers om naar andere modellen om te kijken. Er gebeurt van alles. Hartelijk eh, dank, Francisca de Jong en Rob Gongrijp. Dank nou, Ja. Het is 5 voor 12. Het record was uh, 985, de terras staat nu op 976. Zo! Nou, sterker nog, 986. Ja, en het werd uiteindelijk meer dan 1000 kilometer. Aanhoud Broekhuis van de ANVB, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel mensen stonden er vandaag in de file? Nou, we schatten zo'n, als we duizend kilometer file terugrekenen... dan schatten we het ongeveer op een, op een 400.000 auto's. 400.000 dus 400. 400. 400. auto's. Um, ik begreep dat er door het slechte weer zo'n 10.000 vrachtwagens minder op de weg waren. Dat schept dus eigenlijk dan weer meer ruimte voor, voor die auto's, of niet? Voor die zien? auto's. Ja. Alleen uh, ja, bij dit soort weersomstandigheden dan uh, rijdt men uh, rustiger, men houdt meer afstand. Dus er is minder plek. Ja. En uh, wordt er dan uh, ook meer gekarpoeld op zo'n dag als vandaag? Nou, we dit soort, uh, soort weer niet. Hoewel dat wel slim zou zijn, want dat scheelt ook weer een auto uit te graven. Maar. Ja. Uh, nee, dat niet. We, we krijgen reacties dat mensen gewoon een alternatief daarvoor zoeken: ja. van uh, of we pakken de trein of uh, we blijven thuiswerken. Ja, nou wordt steeds gezegd dat het is de langste file ooit, maar uh, ook met de meeste mensen. Nee hoor, we hebben best de indruk dat, uh, dat mensen, uh, of het aantal auto's, het aantal automobilisten minder is dan uh, op normale dinsdag. Dat daar toch mensen op uh, geanticipeerd hebben. En uh, ja, zeker hier in het, uh, in het westen van het land hebben mensen denk ik, toen ze de gordijnen open deden, van nou moet ik dan eerst die auto uitgraven en dan uh, achteraan die file aansluiten. Dat, uh, dat hebben we, uh, nou ja, bij heel veel mensen hebben we dat verwacht dat dat niet het ge geval is geweest. Eh, Want hoeveel zijn er dan op een gewone dinsdag? Op gewone dinsdag uh, zitten we op de, de 600.000. Ja, maar goed, als ik, als ik u nou goed begrepen heb... dan staan er dus juist, stonden er vandaag dus juist minder mensen in de file dan gewoon. Ja, precies. Maar, maar, maar dat, dat voelt wel raar, omdat we de hele dag gehoord hebben... van oh, het was de langste file ooit. Ja, maar de mensen hebben er natuurlijk ook, ook veel langer over gedaan. Die hebben ook genoten misschien van het landschap. Want ja. het is natuurlijk... Uh, ja is prachtig, maar er hebben inderdaad minder mensen die zijn er op de weg geweest. Dat ik dus, zeker. Dus het, eigenlijk is het fileleed juist minder geweest dan andere file dagen. Nou, Ik vind dat toch nog wel een enorme ontdekking zo helemaal aan het eind van deze dag. Ja, dat leed. Ach, ik denk dat iedereen vandaag toch een prachtige dag heeft gehad. En morgen gaan we het opnieuw proberen. Oké, okay, hartelijk uh, dank uh, Arnoud Broekhuis van de ANWB. Morgen is er weer een oog, dan is hier Claire Polak. En zometeen in Casaluna praat Guylaine Plach